Dit is Liselotte Thomas met het NOS-journ. ITI treedt af. Hij was pas vier maanden premier. Zijn besluit volgt op onenigheid tussen hem en president Martelly... over een parlementaire commissie die onderzoek doet... naar de mogelijke dubbele nationaliteit van bewindslieden. Dat is bij wet verboden. President Martelly is sinds mei vorig jaar in functie. Hij kampt met veel weerstand in het Haitiaanse parlement. Zo steunde het parlement tot twee keer toe niet de kandidaat premier die door Marteline naar voren was geschoven. Pas bij de derde, conier, gebeurde dat wel. Een groep vrouwelijke studenten van de universiteit van Cambridge probeert de komst van oud-IMF-topman strauss kahn tegen te houden. De Franse politicus zou over twee weken een toespraak houden op de universiteit, maar de studenten vinden dat ongepast. Ze noemen zijn komst een klap in het gezicht van slachtoffers van seksueel geweld. Strauss-Kaan is het afgelopen jaar verschillende malen in opspraak geraakt vanwege seksuele uitspattingen. Zo is hij onder meer beschuldigd van verkrachting en loopt er op dit moment in Frankrijk een onderzoek naar zijn rol in een prostitutie. In Syrië hebben de veiligheidstroepen van president Assad gisteren 103 mensen gedood, vooral burgers. Dat melden lokale actiecomitees van de oppositie. Onder de doden zijn zeker veertien kinderen en een vrouw. Veel doden vielen in de stad Homs, die opnieuw werd bestookt door het leger. Daar kwamen zeker 36 mensen om het leven. In de provincie Hama vielen 32 doden bij aanvallen van het leger. En in de oostelijke stad Hassaka vielen 10 doden toen het leger het vuur opende op demonstranten... die een standbeeld van een broer van president Assad omver wilden trekken. Het weer vanuit het noorden opklaringen, overdag vrij zonnig, afgewisseld met stapelwolken... en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A4 staan ze tussen Amsterdam en Den Haag, en op de A30 tussen Ede en Barneveld. Ook op andere plekken wordt er gecontroleerd, want het KPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeer.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 Bye. Zij zijn zin. Zeno. Blues. I'm tired of being used. I want everyone to know.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 I died Instead of lived A zombie Adds my face Shelf forgotten With its Memories tires left With crowns Gound trees And you don't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 6.9. Zie FM.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 Paralyzed